Die ook het eerst Eertstra met het NOS-journaal. In de stad New York heeft een vliegtuigje een noodlanding gemaakt op een snelweg. Het vliegtuigje landde in stadsdeel De Bronx... op een stuk weg dat door een park loopt. Er waren een piloot aan boord en twee vrouwelijke passagiers. Zij zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens ooggetuigen schoof het vliegtuigje over de besneeuwde snelweg... zonder dat het landingsgestel was uitgeklapt. De piloot wist het verkeer op de snelweg te ontwijken. Wat er met het toestel aan de hand was, is niet duidelijk... Waarschijnlijk kampt het met een mechanisch probleem... of had het te weinig brandstof. De politie in Amsterdam doet spooronderzoek in de Slauerhofstraat in Nieuw-West na een dodelijke schietpartij. Rond half elf de afgelopen avond werd daar een man doodgeschoten. Hij overleed ter plekke, meldt de politie. Wie het slachtoffer is en door wie hij werd beschoten, is nog niet bekend. Ook de precieze toedracht is onduidelijk. Volgens ooggetuigen zijn in de buurt meerdere schoten gehoord.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 De rechter heeft nu bepaald dat de seizoenkaarthouders ook tijdens het evenement gratis het stadion in moeten kunnen. Het weer af en toe regen of motregen. Het koelt af naar een graad of 4. In de ochtend trekt de regen weg. Daarna geregeld zon, grotendeels droog. Het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. Een terras 1,5 miljoen. voor evacuatie van drie. De wereld van BNN. Welkom bij het tweede uur van de wereld van BNN. Ik ben Thijs Maaldrink en dit uur vlieg ik met je naar Australië, naar Curaçao, naar Amerika en naar Brazilië. We gaan het allereerst in dit uur hebben over auto's. Veel uh, Grieken stonden op 31 december in de rij... om uh, nog net uh, op de valreep hun uh, kentekenborden in te leveren... zodat ze geen uh, wegenbelasting in 2014 hoefden te betalen. Auto's zijn uh, naast een statussymbool een belangrijk vervoersmiddel in Nederland. Maar is dat uh, ook in het buitenland zo? Ik ben benieuwd hoe het zit met het autogebruik uh, en autobezit in het uh, buitenland. En ik ga uh, daarover praten met onze correspondenten. Verder gaan we het hebben over gezag... In Veen ging het los tijdens Oud en Nieuw. En het ja, was eigenlijk de zoveelste keer dat er rellen ontstonden met de politie. Hulpverleners zijn de laatste tijd vaak het mikpunt van geweld in Nederland. Maar hoe zit dat eigenlijk in de rest van de wereld? Ik ben heel benieuwd hoe ze buiten Nederland omgaan met gezag. Ik ga het daar ook over hebben met de correspondenten. Onder andere met uh, Egon Sibrandi, die zit op uh, Curaçao. Met Marike Koets, die zit in Australië. Met Raymond Kranenburg, die zit in Amerika. En met Walt Bodewes, die zit in Argentinië. Geef eens even checken of ze allemaal uh, wakker zijn. Allereerst Egon Sibrandi op Curaçao. nacht. Klaar wakker. <laughs> nou, helemaal top. Je klinkt ook helemaal wakker. Ja, nou is het is het begin van de avond. Dus mijn avond begint net. Oh, zit, je zit niet in de studio toevallig. Nou, ja, toevallig wel. Maar dat komt oh. omdat ik hiernaast op het feest was... en het is hier wat rustiger dan op het feest. Ah, oké. Okay. Want je werkt even voor de mensen thuis bij Dolfijn FM. Dat is een radiozender op Curaçao. Ja. En, maar wat... Ja, we zijn een, een Nederlandstalige radiozender die nu tien jaar bestaat. En nou ja, wij, wij doen het goed. En waarom was het feestje net? Omdat jullie tien jaar bestaan? Nee, dat had niet met ons te maken. We zitten naast Mambo Beach, een bekende club op het eiland. Oh ja. En die hebben een afterparty. We hadden gisteren een feest, dat heet Sulugria. Daar waren Afrojack en Shermanology. En uh, diezelfde Shermanology staat hier nu naast te draaien als een soort afterparty. Oh, maar die moet je wel even kijken, toch? Zonder om niet ja, te kijken. Ga doen... Gaan we daar weer terug? Oh ja, goed. Ja, nee, nu, nu nog sorry natuurlijk nu, nu nog niet weg, anders kunnen we niet meer verstaan. Hey, ik wens je ook nog de beste wensen bij deze. Dankjewel, voor jou ook. En ik spreek zo meteen met je verder. Ga ik eerst even checken of Marike Koets in Australië ook wakker is. nacht, Marike Koets. Ik heb het al eerder... Ja. Ah, je bent er... Je klinkt heel ver weg. Zit je in Australië of zo? Of er zit heel veel vertraging? Marike? Mijn telefoon is een beetje slecht. Dus uh, vandaar... Oh, dat is Hoor je lastig. mij alweer of niet? Ik hoor je alweer. Ik ga je gewoon één vraag stellen en dan, dan ga je daarop antwoorden. Ja. Het <laughs> is volgens mij heel warm in Australië. Uh, de ja, laatste tijd. Ik heel hoor, warm. Ik hoor dat 2013 het warmste jaar is geweest in Australië sinds 1910. Hoe zit jij erbij nu? Ja, klopt. Um, nou, het is nu, het is wel warm, maar ik kom net terug uit Queensland en daar was het echt heel warm. Er was echt uh, over 40 graden. Uh, hier is het uh, wel over de 30, maar de, het raakt de 40 gelukkig niet aan. Dus dat, uh, maar het is, ja, het is hoog zomer, het is heel warm. Ja. Dus dat, uh... Hoe was je, oud en nieuw? Hoor je me nog? Ar ja, ik hoor je nog hoor. Oh, heel, ja, sorry, ik moet dat af en checken. <laughs> uh, uh, <laughs> we, we gaan echt eventjes, uh, zoek even een hoge plek op waar je een goede verbinding hebt. Kom maar zo meteen bij je terug, hopelijk is de lijn dan iets beter. Ga ik even checken of Raymond Kranenberg, uh, Kranenburg in Amerika wakker is en een goede lijn heeft. Raymond, nacht. Ik ben wakker. Heel goed. Goedenacht. De beste wensen? Ja, jij ook. En uh, is, uh, is 2014 begonnen met goed weer bij jou? Um, ja, het is hier meestal wel goed weer. En uh, hoewel uh, meer dan de helft van uh, Amerika met zeg maar min 15 uh, te maken heeft, ja. um, zitten wij hier met 20 graden. Dus uh, ja, het gaat prima. Lekker zonnetje, een beetje bewolking, maar niet veel. Oh, ja. En hoe heb je auto-nieuw gevierd? Um, Rustigjes. Uh, mijn vrouw moest werken de volgende dag. Dus uh, we zijn gewoon thuisgebleven en uh, een beetje tv gekeken. en uh, Eigenlijk niet al te laat naar bed gegaan. Ah, dat klinkt klink prima. Ja. En uh, ben je alweer meteen aan het werk gegaan, 2 januari? Uh, ja, ik moest gewoon 2 januari weer, uh, weer werken. Dus ik heb alweer gewoon een halve week erop uh, zitten. Oh, okay. dan kijk. Het, uh, het le gewone leven gaat gewoon weer door, hè? Ja, absoluut. Ik, uh, ja, het is januari, dus het is wel wat rustiger. Maar uh, ja, in principe is, uh, is er weinig verschil met twee weken geleden. Oké. Okay. Hey, uh, Raymond, ik praat zo meteen met jou verder. Onze, ja, onze uh, laatste uh, report checken of die wakker is. Wolt Bodewes in Argentinië. nacht. Ja, goeienacht in Brazilië. Maar dat ligt, ligt vlak in de buurt. Hoi Thijs. Oh, je, zit je in Brazilië? Ja, ik zit tegenwoordig in Brazilië sinds 1 september. Oh ja, dat is waar. Jij zat eerder zat jij in Argentinië. Ik zat eerder in Argentinië, ja. maar nu in Brazilië. Ah, dat heb ik omgedraaid. Nou, dat is goed om even ja. te weten. Dan, uh, <laughs> <laughs> jij ook de beste wensen nog? Ik moet dat iedereen even wensen. Ja hoor, jij ook. De allerbeste mensen. Dankjewel. Wel zo netjes even iedereen. Hey, dat is, uh, nee, maar dat, dat geldt dan ook niet, want die, in Argentinië is extreme, extreme hitte. Is dat in Brazilië ja. ook? Nou, ik, ik krijg er wel wat mee, want een paar collega's van mij die werken in Argentinië, dus die, uh, die zitten allemaal met kapotte airco's en zo. Of airco's die niet, uh, die niet aangaan vanwege elektriciteitsstoornissen. Uh, ja, in Brazilië is het uh, de laatste dagen in ieder geval erg warm. Uh, ik denk vandaag is het iets van 36, 37 graden geworden. Lekker. Dus was, uh, ja, dat was lekker. We hebben een uh, zwembad bij ons appartement, dus uh, daar hebben we ook uitermate goed gebruik van gemaakt. Oh ja, want je... Uh, oh ja, tuurlijk, ja, ja, ja. want je was vandaag gewoon vrij, neem ik aan. Ja, ik was vandaag vrij, ja. ja, ja. Goed. Hey, ik praat zo meteen met jou verder ook. Blijf hangen. Is goed, tot zo. Uh, en uh, zit je nou te luisteren en je denkt... Ja, ik zou zelf ook wel correspondent willen worden voor uh, de wereld van BNN. Dan kan dat. Um, we zoeken vooral nog mensen in, uh, in Afrika en India. Maar ook als je ergens anders in de wereld woont en je wil graag meepraten... dan ben je van harte welkom. Stuur dan even een, uh, een mailtje naar dewereld.bnn.nl Alle verslaggevers hangen, uh, maar we gaan eerst even een uh, plaatje draaien. En dat is van uh, Tashers World. En die plaat die heet Glowing.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 left for me to do is to just keep pressing on. Oh, just keep going, going, where I'm going, the more, I, the more I know it, and I can feel myself just growing, glowing, always growing, growing, in, in my eyes you see the fire, and I will, this like yeah, feeling, a ceiling I am higher, oh, I think, I think, I think, yeah, I'll try to take love for what it brings though it may not always be what i want i've seen stars light up real fast only to burn out again and it's got me thinking maybe that's not the way i wanna end every now and then i fall back i seem to fight my way back home but my songs don't seem to add up and everything is going wrong sometimes it's bad and that's a fact I've so got my self-respect I will go on And walk with pride And hold my head up high 2005. You're the Tashers World met Glowing Growing. Uh, Radio 1. BNN. BNN. De wereld van BNN. En we gaan even luisteren naar het komische duo Droogbrood. Hello, sir! hallo sir! How are you? How are you? Well, I'm fine. I'm over here. I'm good. Thank you. Wonderful. And what is it that I can do for you on this wonderful, beautiful day? Well, sir, I come to Rentecourt. Then you're at the right place, sir, because this happens to be a car rental at enterprise, and we've got a lot of wonderful vehicles right here for you at your disposal. Tell me what kind of car you'd like to have, <laughs> and we can do business. Look here, all the options are right here on the board. Well, sir, I come to rent a, a big car for a cheap price. Wonderful. I want this one, the Grand Cherokee Laredo, the G! Well, that's a very nice vehicle indeed, sir. <laughs> It's the best car we have in our parking lot. And I've got good news for you, because I can rent it out to you for only $950 a week. Well, fuck you. What? That's too expensive, motherfucker. Wait a minute. Hey, hey, what do you think? that I've got a hold of me in? No, sir, I do not. Can you see my eye? I cannot see ride, sir. I kan tell you that. Ah, so. so listen, I want something cheaper but with the same Ah, well, sir, that I cannot do obviously. But maybe there's an alternative of your liking. Right here at the bottom of the board, it's our European car. It's a very nice car well. Our option. It's called a Fiat Pinda, and it's only 375 a week. Dat was uh, droog brood. Ja, auto's zijn voor veel Nederlanders een, een statussymbool en uh, ja, de meesten hebben dan ook graag een, een leuke bakkie voor de deur staan. Maar veel Grieken hebben sinds de jaarwisseling helemaal niks meer voor de deur staan. Ze stonden op 31 december massaal in de rij om hun kentekenplaat in te leveren. Daarmee konden ze voorkomen dat er in 2014 wegenbelasting betaald hoefde te worden. Veel Grieken die kunnen die belasting niet meer betalen. En uh, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe belangrijk uh, auto's in het buitenland eigenlijk zijn. Zijn ze daar echt nodig of niet? En um, hoe erg is het daar eigenlijk een statussymbool, een uh, auto? We gaan horen hoe dat zit in uh, Amerika, Brazilië, Curaçao en uh, Australië. Ik ga allereerst naar uh, Egonsi Brandy en uh, die zit nog steeds op, uh, op Curaçao in een rustige studio. Goedenacht. Ja, we waren even weer terug naar de studio gelopen, want ik kom net weer bij het feest vandaan. Oh, je gaat echt de hele tijd heen en weer. <laughs> je kunt zo weer even terug voor de laatste ronde, maar nu even blijven. Want ik wil even, heb je een auto? Ja, ik heb een auto. Je gaat zeker vragen welke. Uh, ja, dat is precies vraag twee. <laughs> <laughs> jij bent DJ, heb je eigenlijk zo'n uh, DJ bak? Ik heb een, uh, niet gek, Chevrolet Avalanche. Ik zoek hem even op. Dat is, dus een, een, dat is een, dat is een grote bak volgens mij. Maar een hele grote, belach, belachelijk grote Chef Chevrolet, nog één Avalanche. Even. Ik heb hem. <laughs> De, wat Welke kleur? Hij is in het zwart. In het zwart. Nou, die kan ik ook eens even kijken wat die kost. <laughs> <laughs> ben ben er blij mee? Ja, ik ben er heel blij mee. Ja, weet je, ik, ik noem het zelf ook echt wel een belachelijke bak. Je moet het wel zo zien dat op dit eiland het uh, anders is dan in Nederland. Bijvoorbeeld met wegenbelasting en benzine. Dus het is, het is niet zo... Keken. Veel mensen rijden hier in een pick-up. En grote Amerikaanse pick-ups zijn ook vrij normaal. Dus ik ben hier niet heel, echt, uh, heel erg raar. Als ik in Nederland er rond zou rijden, dan zou het toch wel heel erg nagekeken worden, denk ik. Maar met een kleinere auto zou je je ook niet fijn voelen? Nou ja, ik vind het, het is wel prettig een grote auto hoor. Ik, uh, in in verkeerssituaties ben ik vaak de grootste en de sterkste. En dan, uh, dat, dat geeft me wel veel meer recht op de, op de weg. Oh ja, dus ja, ja, ja. Dus dan kun je inderdaad niet met een klein autootje daar gaan rijden. Nou ja, ze rijden ook wel hoor. Maar je hebt, je hebt hier wel, het is een beetje zoals in Amerika. Je hebt gewoon veel grote auto's, ook ook wel kleinere. Maar veel mensen rijden wel SUV zie ook. Ja. Wat, wat, zijn de, wat zijn de populairste merken, auto's, op Curaçao? Nou, er zijn niet heel veel merken. Want je moet je voorstellen, het is een klein eiland en je hebt zeg maar, naast het importeurschap dus ook uh, de, de garage nodig om te kunnen onderhouden. Dus we hebben dus uh, Chevrolet, we hebben Kia veel, uh, Honda rijdt redelijk veel. Er zijn een aantal, maar zoals Peugeot, die heb je wel, maar die zijn er maar heel weinig, want daar is geen goede garage van. En dat betekent dus dat als je al stuk is, dan, dan heb je dus niks. Ja, dat, ja, dat kan ik me voorstellen. Er zijn er geen onderdelen. Nee, en dat, dan moet je dus wachten tot de onderdelen uit Frankrijk komen. Ja, dat, dat wil je gewoon niet. Mm -hmm. en, en heeft iedereen een auto op Curaçao? Uh, ja, heel veel mensen wel, ja. Want het is. Uh, openbaar vervoer is niet super goed geregeld. En dus, het is echt wel, wel handig om een auto te hebben. om gewoon te komen op de plekken waar je heen moet. Ja. Het kan wel hoor met bussen. Als je een beetje uitvogelt hoe het werkt. en, en, en waar ze heen gaan. Maar het is niet, niet een hele goed geregelde busdienst. En het is natuurlijk wel een beetje een financieel verhaal. Als je het kan betalen, dan, dan koop je gewoon een auto. Als je het echt niet kan betalen, dan fik je het wel met je busjes. Maar veel, heel veel mensen hebben een auto. Ja, is autogebruik duur op Curaçao? Qua benzine en, en, en wegenbelasting? En... Nee, benzine is heel erg goedkoop. Um, ik betaal nu twee gulden zes. Dat, uh, um, dat is 70 eurocent of zo, voor een liter. Jeetje. Dat is niet echt heel veel en, en belasting is ook uh, in ieder geval voorlopig. Ze gaan dat veranderen, dat is voor mij heel erg. Is het niet afhankelijk van de grootte of de zwaarte van je auto? <laughs> als dat gaat komen, dan moet ik even heroverwegen of ik nog wel in deze auto wil rijden. Oh, sorry, het, wordt nie, het is nu niet afhankelijk, maar het wordt afhankelijk. Ja, waarschijnlijk wel. Maar uh -huh. voorlopig, voorlopig is het het aantal jaren wat telt. Als hij, als hij ouder is, dan moet je iets minder betalen. Oh ja. nou, ik denk in elk geval dat, dat uh, om, het is in elk geval heel goedkoop... dat die uh, Grieken watertandend uh, zitten te luisteren <laughs> naar jouw verhaal. Ja, je kan, uh, je is er gewoon wel echt te doen. En je hebt hier ook nog een wet waardoor de importheffing op een pick-up truck... is minder hoog dan op een gewone auto. Want een pick-up truck is eigenlijk voor de werkende man. <laughs> oh, ja. Dus die, oh ja, dus die kun je goedkoper uh, laten overkomen... Die zijn dus relatief iets goedkoper. Ja, nou, ja. ja dat, is, dat is ook echt zo. Het is ook een, een, een 10% of zo. Dat is best wel veel voor een auto. Dus dat wordt gewoon gestimuleerd. Maar hè, omdat dat voor de werkende man is? Nou, dat is de grap. Dat is natuurlijk een hele oude wet. Omdat vroeger kocht je als werkende man dus een pick-up truck... omdat je ermee moest werken. Tegenwoordig rijdt het halve eiland er gewoon mee als auto. Als nu je die dubbel cabins zo hebt. Dus dat die wet is eigenlijk helemaal achterhaald. Maar die is er nog wel. Ja. Hé, hey, ehm... Um... Met wat, met wat voor auto is die DJ eigenlijk bij de buren? Heb je die al bekeken? Uh, ja, die krijg ik eigenlijk niet. Ik denk dat die gewoon in een zwarte geblindeerde SUV ja. rondgereden gereden worden. Je mag even gaan kijken, maar uh, blijf, blijf, wel even, blijf wel even hangen, maar je mag weer even naar de buren toe. Spreek ik zo meteen met je verder over gezag op Curaçao. Doe, uh, tot straks. Ja, dus tot straks. Dan ga ik naar Marieke Koets in Australië nacht. Ja, ze is er weer. Goedemiddag. Ja, oh, je klinkt nu heel perfect. Het lijkt nu net alsof je in ja. Hilversum staat. <laughs> Wat het verschil van het telefoon nog niet kan doen. Wauw. Ja, je woont in ja. Sydney met jouw vriend. Ja. ja. Eh, je hebt een, een taart voor hem gebakken. Oh, ja, ja, wel meerdere, maar uh, nu, nu niet. Nee. Ik bak wel veel, maar uh, nee, ik denk, ik bak wel eens een taart voor hem, even voor zijn verjaardag. Um, maar gisteren had ik Moussaka gemaakt. Oh, uh, je, je hoeft, het goed gelukt. Je hoeft het niet goed te praten hoor. Dat, dat staat hier. Iemand heeft voor mij opgeschreven. Je hebt het, maar dat is gewoon helemaal niet zo. <lacht> nou ja, ik, <lacht> nee, dus deze week niet. Okay, deze week dat, is niet. Gewoon, dat klopt gewoon helemaal niet. Nou, ik zal het even doorgeven van de redactie. <lacht> dat, dat is ook zo. Maar bak, <lacht> nou <ja. lacht> heb, jij, heb jij een auto? Um, ja, dus we hebben er samen eentje. Een uh, Hyundai. Dat is prima, toch? Wou je allebei, allebei eentje hebben eigenlijk? Uh, nou, ja, ik moet ook zeggen... het is niet heel erg nodig uh, voor ons. Maar uh, het geeft wel iets meer vrijheid, ja. Maar het is... Uh, voor nu delen we er eentje. Nou ja. dus, uh, Nick gebruikt hem vooral voor zijn werk. En, um, en ik ga daar werken met openbaar voeren. Dat is uh, voor mij sneller. Want jij woont in de stad? Ja. ja. En jouw vriend moet ik, dus uh, de stad uit? Ja, hij is gluisman, dus die gaat elke keer van locatie naar locatie. Eén keer naar de studio's, een andere keer is er een item wat opgenomen moet worden. Dus um, zal je er niet vreemd zijn, dan ben je overal nergens op locatie. Dus, um, um, dus die heeft de auto meer nodig dan ik. Ja, en um, in Sydney hebben de meeste mensen daar een auto? Ja, het is hier wel. Uh, ik zeg nu heel makkelijk, ik heb hem niet echt nodig. En dat komt inderdaad omdat ik dat we vrij dicht bij de stad wonen en ik uh, nog de tijd heb om een, om een bus te pakken of een trein eventueel. Um, maar iedereen heeft hier echt een auto. Want ja, de afstanden zijn gewoon enorm. Dat, um, je, in de stad is het nog een te doen met openbaar vervoer. maar als je daar buiten woont, ja, ja. de afstanden zijn zo groot um, die, die daar minder auto voor hebben. Ja. En het openbaar daarvoor is niet fantastisch geregeld, zeker niet daarbuiten. Dus uh, ja, het is, wel het is wel belangrijk om een auto te hebben. Is het duur om een auto te hebben in Australië? Um, ja, nou niet heel veel duur. De benzine is goedkoper, alhoewel die nu ook uh, steeds weer omhoog gaat. Maar uh, uh, je betaalt wel wat aan wegenbelasting en uh, de, de zeg maar de, NRMA, de Australische ABB, uh, dat is ook niet goedkoop. Maar uh, nee, ik geloof dat uiteindelijk als je het een uh, beetje heen en weer vergelijkt uh, of een beetje met elkaar vergelijkt. Dan is het ongeveer hetzelfde als in Nederland. Nou ja. Wat kost de benzine bij jullie eigenlijk dan? Uh, het zit nu gewoon op 1,56 per liter. Maar dat was, uh, uh, uh, nou, dat is ook nog wel een paar maanden terug, was het 1,30. Dus het is best wel snel omhoog gegaan. Hoe rekenen we dat ook alweer om? Dat is ongeveer gelijk, toch? Nee, nee, nee, uh, dan moet ik even kijken hoor. Want, ehm... Um, um, oh god, ik zit nu al terug. Het is ongeveer een derde erbij. is nou, doe... Dus, uh, Do Eén euro, euro, euro, euro, euro is nog steeds. Nou, centen. we hoeven het ook niet precies te weten hoor. <laughs> hey, wat, wat zijn populaire automerken eigenlijk in Australië? Uh, nou, voor de echte Australië. Als je een beetje van je land houdt... dan uh, komt je in Holden. Wat staat uh, aan de... Wat, nee, was gewoon zat dus een Opel. En... Um, dus dus van General Motors en, en, mm. ja, en ja en echt heel erg, um, um, zeg maar, iemand die echt heel zich bijvoorbeeld heel erg Australië, die koopt een Holden. Of net als op Passau een uh, pick-up truck in het. Ja. Want ja, ze dus daar ook, dat is inderdaad de werkende man, dus de Tradesman, um, uh, die, ja, die heeft een pick-up truck en die heeft hem ook wel, een, um, ja, nodig ook wel voor zijn werk, maar. Ja, dat is wel heel erg, dan ben je de hele erge down-to-earth, de tradie um, Australiër. Ja, dus die worden ook daar dat, goedkoop uh, geïmporteerd? Uh, ik weet niet of het goedkoper is, maar ik dat het is wel wel heel populair, ah, ja. Dat het, uh, ja. want dan ben je uh, de, de, de, ja, de arbeider en dat is dus, uh, ja, dat, dat, dus niet dat het status geeft, op die dergelijks, maar dan ben je wel gewoon een echte down-to-earth Aussie. En... Uh, ja, dat wordt ook wel erg gewaardeerd. Excellent. En als u dan verholden kan zijn, dan, zou je, dan is het helemaal een feest natuurlijk. Dan voel je helemaal een plaatje. Even, heb jij ook zo'n auto of niet? Nee, nee, wij hebben een Hyundai. Oh, Oké. Okay. Wij hebben niet zo erg daar naar gekeken. Wij keken ook naar tussen de okay. we, nee, ik ga... meer naar de prijs gekeken en ze je kan betalen. Okay, nee, dan ga ik heel snel naar Raymond. Uh, Marieke, we praten zo meteen ja. met je verder over gezag nog. Heel goed. Raymond Kranenburg in Amerika. Goede nacht. Jij bent getrouwd met een Amerikaanse, je werkt bij een softwarebedrijf. En ja, klopt. je woont in Arroyo Grande in Californië. Ja. Zijn auto's erg belangrijk voor jou? Um, voor mij persoonlijk niet. Um, ik heb Voor mij is het een vervoermiddel. Ik moet van A naar B komen. En uh, ja, het is wel leuk als het comfortabel gaat. Maar het is nou niet echt zo dat ik uh, zoveel auto's geef dat het ja, echt deel van mijn leven uitmaakt. Nee. Eh, wat voor auto heb je? Ik heb een uh, Ford uh, C-Max Energy uh, en dat is een uh, plug-in uh, hybrid. Dus ik heb een elektrische motor en ik heb een hybrid uh, engine. En uh, ja, ik doe ongeveer 60 mijl uh, to the gallon. Dus dat is wat uh, 25,5 kilometer per liter. Terwijs, 1 op de 25. Dat is, dat is redelijk zuinig. Zijn, zijn uh, alle Amerikanen zo op uh, zuinigheid met autorijden gesteld? Um, Nee, uh, dus, uh, de Amerikanen hebben altijd uh, grote auto's uh, gehad uh, door, de, door de jaren heen. Als je ook die films kijkt in de jaren 70 en 80... Uh, van die hele grote Chevrolet uh, waar, waar ze in rondreden... Uh, dat ze op een gegeven moment, um, toen de olie wat duurder werd in de jaren 80... gingen ze wat kleiner rijden, wat meer Toyota's en Honda's en, en, en dat soort auto's. Mm -hmm. En uh, toen, begonnen de, de, toen begonnen mensen meer efficiëntere uh, motor, motoren te maken... En toen gingen Amerikanen dus overstappen op SUV's. Want op een gegeven moment gingen die dan, ja, de net zo goedkoop als een klein Toyotaetje. En um, ja, dat maakte me dus verder ook niet uit. Totdat natuurlijk de olie weer veel duurder werd. Mm -hmm. en, en nu zie je dus wel dat mensen meer elektrisch en hybrid en dat soort auto's gaan kopen. Oh ja. En wat, wat, um, wat zijn de kosten van het, uh, van het, van het, van het auto rijden? Want je hebt natuurlijk uh, de brandstof, maar uh, hoe zit dat met belastingen? Um, ik betaal uh, één keer per jaar registratiebelasting. En dat is honderd nog wat dollar. 100, het hangt een beetje van de waarde van je auto af. Uh, ik geloof dat het nu op 140 zit. Um, en dan uh, heb ik verzekering uh, natuurlijk. en uh, Dat is ongeveer 800 dollar per jaar. Um, en daar houdt het eigenlijk wel mee op. De belasting zit, meestal, zit voor het grootste gedeelte in de benzine. Ja. En die kost ook niks. Dus... Nee, dat, dat, uh, dat weet ik inderdaad. Hey, hey, je ziet ja, 73... 73 euro per liter zitten op dit moment. En dat vinden dan Amerikanen dan heel duur. Eurocent? Eurocent, ja. ja, ja Eurocent. Dus, uh, yes. hey, in films zie je vaak dat, uh, dat veel mensen bij, bij, bij autohandelaren zo even een leuk uh, tweedehandsje op de kop tikken. Is, is dat ook echt zo? Um, ja, je kan, er zijn hier heel veel tweedehands uh, auto, kleine autolots. Uh, hoe zeggen we dat? Uh, parkeerterreintjes waar dan... Uh, of 20, 30 auto's staan en een heel klein uitzien. En dat is allemaal tweedehands. En dan kan je dan ook wel echt heel snel auto's van tussen de duizend en tienduizend dollar kopen. Heel, heel makkelijk. Ja. Is dat gebruikelijk dat veel mensen dat, dat op die manier doen? Uh, Weinig nieuw kopen? Uh, nou, nee, ik denk. Het hangt ten eerste een beetje af van de economie. En, en de Amerikanen willen heel graag. Willen ze, als ze het kunnen veroorloven... en als ze het niet kunnen veroorloven... Uh, toch wel nieuwe dingen hebben. Uh, dus met auto's... zie je het toch wel veel nieuw. Maar omdat er... ook heel veel... Um, um, uh, auto's um, komen... van bedrijven, van huurauto's bijvoorbeeld, of uh, zelfs van de regering. Uh, politieauto's rijden maar drie jaar of zo. En daarna worden ze verkocht op de markt. Dus uh, er zijn een heleboel tweedehands auto's. Er zijn wel een hoop mensen die een tweedehands auto rijden. Hoewel ze wel... kamer hebben wel het idee van we willen altijd wel graag... nieuwe dingen hebben, maar... Ja, en auto's, het hangt een beetje van de economie af. Ja. Is, is er één is er een, een merk of type auto wat echt een no-go is in Amerika? Oh, uh, wat kun je hier echt niet rijden? Uh, yeah, eigenlijk niks, want er zijn... Ja, ik bedoel, ze lachen je uit als je, als je kleine autootjes rijdt. Maar Fiatjes, Fiat, Fiat 500jes, die, die zijn ook heel populair tegenwoordig hier in de omgeving waar ik zit... Um, maar, en dan dus denk ik van ja, misschien dat, je, dat het een no go-go is, dat dus zijn een super grote wagen rijden. Maar ja, je ziet hier trucks waar gemiddeld een Nederlandse auto drie keer in past. Ja. En daar zegt ook niemand iets over. Dus op dit moment denk ik niet dat er echt auto's zijn die een no-go zijn. Goed. Ze waren er vroeger wel. Ik bedoel bijvoorbeeld de, de Ford Pinto. Uh, dat, dat is bijvoorbeeld een auto met een hele slechte reputatie. En ik geloof ook dat er een aantal. Uh, ...van ontploft zijn. Dat zijn dan wel no-go-auto's. Maar op dit moment kan ik niet zo even iets snel bedenken. Raymond Kranenburg, we praten zo uh, met jou verder over Amerikanen en gezag. Dus blijf, uh, ja, blijf hangen. Go! Uh, dan ga ik naar uh, Wolt Bodewest. Die zit in uh, Brazilië. Goeienacht. Goeienacht nogmaals. Uh, jij bent uh, um, stroopwafelbakker. Of dat was jij? Ja. Nee, dat ja, ben je... dat was het. Ja, ik ben eigenlijk nou nog. Uh... Uh, in zin van een, een stille vennoot of een uh, investeerder? Een stille vennoot? Ja, we hebben een, een stofwafelbedrijf in, in Bolivia, maar dat is eigenlijk, uh, ja, dat doe ik eigenlijk een beetje naast nou, mijn huidige werk. Oh ja, oh ja oké, okay. en dat doe je op afstand? Of ja. ze, bemoe, bemoei ja. je daar ook helemaal nog mee? Nou ja, ik hou ik wel bezig met de marketing en dat soort dingen allemaal. En dan kun je nou ook een beetje te kijken of. Uh, uh, met een vriend hier in, uh, in Brazilië, waar ik woon, om, uh -huh. uh, om het hier uh, in, in de stad Brazilië uh, te gaan produceren. Oh ja. Soapavos. Goed. Hey, heb jij een auto? Uh, nou, ik had geen auto. Ik heb mij nog niet, maar hij komt wel binnenkort. Ik heb net deze week uh, toestemming gegeven van mijn werkgever om een uh, auto te gaan huren. En dat bet betaalt de werkgever? Of een deel? Dat betaalt de werkgever, ja. Betaalt, uh, nou ja, een groot de huur betaalt werkgever en moet dan de benzinekosten betalen. En nou, Dat komt eigenlijk wel heel goed uit, want uh, tot nu toe heb ik uh, alles met bus gedaan. Ik werk op het vliegveld hier van Brazilia. En uh, daar gaat een goede buslijn, daar, daar, daar ligt er niet aan. Maar de hele stad is echt uh, ontworpen om met een auto uh, overal naartoe te rijden. Op een is dat ligt slecht of niet bestaand. En, uh, dus iedereen rijdt in een auto rond. Dus uh, nou, dat is wel een uh, ja, goed zijn het van deze week. Hoe heb je dat dan tot nu toe gedaan? met de bus voornamelijk uh, lopen. We wonen heel centraal, dus naar de supermarkt lopen en zo, dat gaat wel. Af en toe met een taxi. Uh, maar goed, die kosten lopen natuurlijk ook, ook vrij op. Mm -hmm. En uh, nou ja, deze week toch wel besloten dat uh, ik een auto kan gaan huren. Wat voor autootje wordt het? Heb je het er al uitgezocht? Ik, neem ik uh, nou, ik denk in, uh, wat hier de populairste merken zijn om te huren: dus een, uh, een Volkswagen Gol. Wat, wat een in Europa de Volkswagen Golf heeft, of een Fiat Uno. Dat zijn eigenlijk de twee populairste huurauto's hier. En welke, welke wordt het? Uh, ik denk de Fiat. Oké. Okay. En als je die niet bevalt, kun je nog ruilen. Ja, inderdaad. Ja, ja. Hey, hebben, de, hebben de meeste Argentijnen een auto eigenlijk? Uh, de Brazilianen die. Uh, die ja, Sorry. een beetje aan de financiële. Het uh, ja. ga, gaat niet meer goed aan... komen, Walt. Uh, <laughs> nou, maakt niet uit. Uh, de meeste Brazilianen hebben wel een auto. Uh, maar goed, dat is ook een beetje een eigen economische uh, situatie natuurlijk. Het is zo in de grote steden hebben uh, mensen het wel gewoon meer uh, te besteden. Maar je hebt ook een, uh, een andere delen van Brazilië waar echt wel armoede is. Mm -hmm. En uh, daar, uh, ja, dus auto's ook meer een, echt een uh, luxe bezit. Ja. Maar in Brazilië hebben de meeste mensen een auto? Of? Ja, in Brazilië wel, ja. Ze zeggen altijd als je geen auto hebt, dan uh, kom je nergens. Maar nou goed, ik heb uh, de afgelopen drie maanden wel het tegendeel uh, kunnen bewijzen. Maar uh, het is wel verrekt handig om een, uh, een auto te hebben. Mm -hmm. uh, of een huurauto. Uh, hey, eigenlijk, ik zat er nog aan te denken dat ik hier kan wonen. Om een, uh, wat, wat hier nog een heel populair merk is, is uh, Volkswagen natuurlijk. Dat alle, maar sowieso, alle, alle uh, uh, bangrijke autofabrikanten die in de fabriek in Brazilië staan. Om uh, dure import en zo te vermijden. Om ja, ja, ja. Uh, dus meer dan 40% importkosten, ook importnetting over alle producten die uh, van buiten komen. Dus dat loopt uh, aardig aan. Dat is wel heel veel, dus ja, dat is heel veel. Ja. Dus alle auto's hebben hier een, uh, een fabriek staan. Van een grote auto. -middelen. Fiat, Volkswagen. BMW gaat volgens mij nou een, uh, een, een fabriek. Die beginnen met Mercedes, heeft er volgens mij al één. Uh, Chevrolet heeft er één. Maar wat hier nog uh, vrij populair is, is het uh, Volkswagen busje. En uh, ik zat eigenlijk aan het denken om die misschien, nadat ik een beetje aan het lang nog in Brazilië blijf wonen. Om er zo eentje op de kop te, uh, te tikken, tweede of derde hand. Dat lijkt wel super gaaf. Uh, het We zijn wel jammer dat net uh, volgens mij op dag, dus 1 december, is de laatste Volkswagenbus hier van, uh, van de band uh, gerold. Het nieuwe model hè, van, de, van de oude versie uit de jaren 50 of 60 of zo. Mm -hmm. Maar uh, ja, het zijn hartstikke leuke busjes. S dus eigenlijk, uh, daar gaat eigenlijk nog stiekem een voorkeur naar uit. Snel erachteraan en die Via uh, die terugbrengen. Ja, werkt. inderdaad. Ja, dat ga ik doen. Goed. Wold, ik praat zo meteen een beetje verder over de vraag... of we Brazilianen een beetje tegen gezag kunnen. Dus ja, blijf hangen. We. Maar eerst muziek. En dat is muziek van Passenger.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 Een uh, grote hit. Maar deze is uh, minstens zo leuk als je het mij vraagt. Passenger hoorde je met The Wrong Direction. Radio. Radio 1. BNN. De wereld van BNN. En we gaan even luisteren naar uh, Cabaretier Theo Maassen. En hij vertelt hoe hij uh, zou zijn als uh, dictator. Ja, wie of wat dan? Ja, Diederik Samson. Ja, die heeft de brains, die heeft het hart... maar die draagt nu de hele tijd een stropdas. Weet je, waarom is dat? Wat is een stropdas? Een stropdas is een kokring voor je hoofd. Die ervoor zorgt dat het alleen nog maar hier te doen is. Het is nou toch wel duidelijk wat er met een wereld gebeurt... als je het overlaat aan de mannen met een stropdas... Maar dat, dat is de situatie waar we in zitten dadelijk. Er komt dadelijk een coalitie van twee partijen... die diep oneens zijn met elkaar. En dan is ook nog een oppositie en die gaan dat weer moeilijk maken. denk, ja, als, als dit democratie is... dan doe mij maar een dictator. Maar goed, wie, wie moet dat dan doen? Dat is dan altijd weer de vraag. Nou goed, dat wil ik eventueel wel doen dan. He? Ja. En dan stop ik op maandagavond dan met badminton. Ja. Nee, ik, ik zou het wel weten. Als ik het voor het zeggen zou hebben. Ik, ik heb wel een paar plannetjes paraat hoor. Denk, kom op, je moet jongens van 16 moet je toch niet verplichten om een helm te dragen. Je moet ze verbieden om een helm te dragen. Om Misschien dat ze dan iets voorzichtiger gaan rijden. Je moet alles weer, weer omdraaien. Ja, als, als, als ik het voor het zeggen zou hebben. Ik zou, ik zou de maximumsnelheid afschaffen. Ik zou airbags verbieden. veiligheidsgordels verbieden. Wat ik zou verplichten voor iedere verkeersdeelnemer is het dragen van een vieze onderbroek... met een duidelijk zichtbare poepstreep. Mm. Ik denk altijd, als ik in het verkeer zit... en ik weet dat ik een vieze onderbroek aan heb... denk altijd, oeh Theo, voorzichtig zijn, nu geen ongelukken maken. Ja, ik wil niet dat ze naar het ziekenhuis denken... Hoor, die Theo Maas, ook maar een smeerlap. Eh, verdamme, een vieze smeerlap. Eh. Ja. En, zo, en zo heb ik nog zoveel plannetjes paraat. Echt, dat is... Uit de Oudejaarsconference van Theo Maas... Uh, over Oudejaars uh, gesproken. Het was met oud en nieuw Goedraak in Veen. Je hebt het vast wel meegekregen. Er werden in de nacht van uh, maandag op dinsdag afgelopen week... autowrakken in brand gestoken. Er werden ongeveer 100 mensen gearresteerd. Maar er was uh, stevig verzet tegen. En uh, daarbij zou de politie zijn belaagd met uh, zwaar vuurwerk... en zelfs met, uh, met flessen dat ja, het, het lastig vallen van uh, hulpverleners is niet nieuw. Het komt vaak uh, voor de laatste tijd. Uh, ja, Nederlanders lijken soms uh, moeite te hebben met gezag. En uh, ja, ik vroeg me eigenlijk af: um, hoe zit dat in het buitenland? Is het daar anders of is het daar hetzelfde? Ik ga het uh, onze correspondenten vragen. En ik ga allereerst naar Egonsi Brandy. Die zit nog steeds uh, in uh, Curaçao. Naast een uh, dikke party. Uh, in een stille studio van zijn uh, radiostation waar hij werkt. Ja. Klopt, klopt allemaal. Dat mooie introductie, hè? Ja. Hey, zou er op Curaçao ooit zoiets als in Veem in, in, in kunnen gebeuren? Dat jongeren helemaal los gaan tegen de politie? Nee, want er is toch wel een, een soort van, van toch wel respect voor, voor de politie. De, de, zeker, dat heeft denk ik wel een beetje met de cultuur te maken. Er is hier best wel veel uh, respect en zag voor, het, voor de ouders, zeg maar... ...voor volwassen mensen... Mm -hmm. Weet je nou, dus ...dat is echt een beetje ingebakken ...en dat hoort dan ook wel een beetje bij... bij, bij ...respect hebben voor een politieagent. Ja, dus, dat... dus ik kan me niet zo voorstellen... ...dat dat hier echt op die manier zou gaan gebeuren. Ja. En, en, en wie hebben er het meeste gezag... ...op Curaçao? Zijn dat de agenten? Ja, even nadenken. Ik denk het wel, ja. En je hebt hier ook nog een groep... ...die heet VKC, dat is het vrijwilligerskorps Curaçao... Die hebben een, een, een soort van gelijkbaar gezag als de politie. En die zijn er over het algemeen wat harder als ze optreden. Dus ik denk dat daar nog wel een klein stukje meer gezag voor is. Maar, maar, maar wat voor... Dat CKC heet dat, zeg jij? Het VKC. vrijwilligerskorps scurozaal. Dus het zijn vrijwilligers. Ja. Maar ze zijn redelijk goed uitgerust. En goed getraind. Ja, dat... En ja, wat ik zeg, ze pakken... Als, kijk, als de VKC eraan te pas komt... dan is het ook meestal wel raak. Dus... Ja, mensen weten dat, dus dan ben je ook wel wat extra voorzichtig. Is dat dan zo'n soort ME-achtig iets? Of? Ja, maar ze zijn niet als ME gekleed. Ze zijn wel als een soort, soort agentachtige kleding met een, met een, met een blouse aan en een broek. En oh ja. en maar wat voor bevoegdheden hebben ze? Wat mogen, mogen ze doen? Ja, vergelijkbaar met de politie, ze dragen geen wapens. Maar ze kunnen, gewoon, ze kunnen wel arresteren en ze kunnen je wel aanhouden. En ja, ze hebben wel aardig wat. Dat dingen die ze kunnen doen. Mm -hmm. Ja, oké. Okay. Um, en, uh, want jij zei net, dat zit er een beetje in de cultuur. Dat uh, mensen daar respect voor hebben. Voor de autoriteit. Ja, ja, ik, een beetje begint, toen ik hier net woonde, 20 jaar geleden, toen dacht ik: wat, wat zijn hier eigenlijk de politieagenten? Ja. Maar dat is helemaal niet zo, want de helft was namelijk gewoon bewaker. Um, bewakers hebben die namelijk allemaal uniform aan. Een en, en uniform geeft gezag. Dat, dat, dat is gewoon zo. En ook al weet je dat eigenlijk de meeste bewakers helemaal niks voorstellen... dat als iemand zo'n bewakersbloes aan heeft met zo van die streep op de zijkant of zo... Dan, uh, dan, dan straalt hij. Dus hij vindt zelf dat hij gezag uitstraalt. En ik vind dat, dat de meeste Curaçauna uh, respecteert dat ook wel. Van, well, ja, Je hebt een uniform aan, dus je ja, hebt gezag. Ja, maar het halve eiland heeft dus een uniform aan en gezag Ja, daar wordt het eigenlijk dus aan de ene kant een beetje door minder door. Maar het blijft toch wel, blijft toch wel gelden dat iemand met een uniform die heeft gezag ja. is, het, uh, is, is ook een, de uitstraling uh, het, het ding wat het doet? Want zeg maar bij Nederlandse politie denk je soms wel dat, het, uh, dat je denkt... aan de uitstraling kan soms nog wel iets beter, weet je wel. Wat stoerdere auto of zo, zoiets. Ja, klopt. En dat heeft, dat heeft de, de, de Curaçao naar nou dus als hij een, een uniform aantrekt... Dan krijg je ook die uitstraling, want je voelt je trots. Als je een uniform draagt, dan heb je dus een, ja, een uniform aan. Dus dan, dan ga je rechtop staan en dan kijk je ook naar buiten van... Uh, en dat geldt voor bewakers, maar dat geldt voor politie zeker. En ik, dat is zeker waar. Als je een Nederlands agent, ik, daar kan je nog soms een beetje van denken van... Ja, maar je bent eigenlijk gewoon maar een sukkel. En een Curaçaose agent, hey. een sukkelucht die ook kan zijn... Hij, hij, hij, hij straalt toch iets uit van... Uh, ja, maar ik ben hier wel de agent. Ja. Ik, ik, ik, ik denk dat dat wel een verschil is. Ik denk dat het inderdaad ook daarmee te maken heeft dat dat er misschien misgaat in Nederland. Want je ziet er inderdaad wel eens zulletjes tussenlopen lopen. Dat je denkt, nou, weet je, is, is dat nou zeg maar, de man die terecht moet handhaven? Zou jouw woorden, Egon? Ik zou het niet durven zeggen. <laughs> ja, maar ik woon hier dus. Dus kunnen ja, mij niet pakken. Jou, uh, <laughs> dan ben je al lang ondergedoken. <laughs> hey, mag weer, je mag terug naar het feest. Hartelijk dank voor je uh, mooie verhalen. En ik hoop je snel okay. weer te spreken. Vrijdag nog. Dag, dankjewel. Dan ga ik naar um, Marieke Koets in uh, Hi. Australië. Hoi! Ja, <laughs> je, wordt, je wordt steeds. Uh, we, we bouwen het wel op, hè? Eerst van een slechte brakke lijn met uh, misschien helemaal niks. Maar het wordt steeds vrolijker. Ja, <laughs> een wakker wordt sessie. Is het. <laughs> Hoe laat is het bij jou dan? Oh nee, maar ik ben al lang wakker. Het is kwart voor één. Oh. Dus uh, dat, nee, nee, ik ben altijd wakker. Hoe gaan de Australiërs. Sorry? Ja, nee, nee, begin. Hoe gaan Australiërs om met gezag? Um, nou, het, het, het grappige is. Um, aan, aan de ene kant um, hebben ze er wel respect voor. Dus uh, voor de hulpverleners. Maar uh, voor politie, uh, daar, hebben ze, um, daar zijn ze een beetje, beetje argwanend naar. Ze, over het algemeen wordt de, de gemiddelde Australiër. Denkt over de politie vindt... dat ze uh, een beetje corrupt zijn... een beetje uh, niet, niet eerlijk... En, en ook wel een beetje racistisch. En is... Dus uh, daar hebben ze echt veel argwaan... Uh, ja, naartoe, naar de, naar de politie. Maar nee. andere uh, Ja? Ja, ik vroeg me af, is, is het dan ook zo? Zijn ze uh, uh, racistisch en niet correct? En... Nou, ik, ik moet ja, heel... Ik ben helemaal naar aanraking gekomen met de politie uh, hier... En, uh, dus ik, ik heb er geen, zelf geen ervaring mee. Uh, maar ik heb, ik heb wel een beetje. Er was Een, uh, een paar weken terug was er een, was een groepje jongeren op het treinstation um, richting de Blue Mountains. En een van de jongens, uh, een donkere jongen, die, die wilde niet meewerken. Die liep weg, die rende weg. Die is uiteindelijk uh, soort gepakt. Um, maar die lag dus op de grond, op zijn buik. Handen uh, in, de, in de boeien. Um, overigens was er. Die jongen had. Er was niet iets wat hij specifiek niet had gedaan. Dus ze dachten dat hij misschien. dat ze iets aan het doen waren op dat treinstation. Uh, in ieder geval er stonden vier of vijf politieagenten om hem heen. En. Um, hij schuldig ook wel van. ja, nou, we gaan of er zo niks aan de hand. Dus in ieder geval. toen vond een van die politieagenten wel het nodig. om op dat moment. zijn taser te gebruiken. Wat er compleet onzinnig is. Ja. Want ja, die jongen ligt daar op zijn buik. Wat gaat hij doen? Weet je, in de handboeien, wat gaat hij doen? Dus uh, ze zijn wel een beetje. inderdaad, een beetje trigger happy, zeg maar, in dat, uh, in dat opzicht. En deze jongen, dat is inderdaad een donkere jongen. En ja, dan heb je wel een groot vraag. Maar ja, weet je, was het inderdaad nou daarom? Want ja, Is het toevallig? Nou ja, niks op de beelden laat ook zien dat het ook echt nodig was. Ik bedoel, mm. ze waren niet in gevaar of iets dergelijks. Die jongen had gewoon was een, een, een tiener en die, die, die, die, die schoolpolitie uit, die zei: het hoeft allemaal niet en die wil daarvan weglopen. Dus uh, niks, niet, in mijn ogen is het niet echt nodig om een tegen te gebruiken. Nee, dat, dat, klinkt, uh, dat, dat klinkt als extreem. Maar mensen hebben dus ook niet echt ja. vertrouwen in de politie, denk ik dan? Nee, nee, nee. Die. Uh, Nee, dat hoor ik inderdaad. Ik moet ook zelf dat ik zelf dacht, nou ja, dat is allemaal wel. Omdat het met weet je, brandweer en, uh, en dergelijk echt de hulpverlening... Ik bedoel, dingen die in Nederland gebeuren... Dat, dat de brandweer of de, of de ambulancepersoneel wordt uitgescholden. Nou, dat snap dat, dat, dat, dat, dat ik sowieso niet, vind ik sowieso van de zotte. Maar die verhalen hoor ik hier ook helemaal niet. Dus ik ging er eigenlijk meestal uit... Nou, dat is bij de politie ook wel een beetje zo. Maar Nick zei inderdaad, nee, dat is... We uh, zijn er erg argwaan. Uh, Nick en mijn vriend, die zei nee, nee, het is... Uh, Nee, de meeste mensen vertrouwen de politie niet. Want uh, je weet nooit um, of ze voor zichzelf doen of echt jou willen helpen. Dus dat... Ja. Stralen ze wel gezag uit? Ja, ze zijn... Um, ja, ik weet of, of dat op mij of... Uh, ik, ik, ik moet heel erg zeggen wat zodra dragen. Je lacht erom. Nou, ik lach er niet om, maar ik heb wel die... nou, Piet Belangrijk is een pak. En die loopt er dan ook heel trots bij. ik moet er altijd een beetje om rinneken. Uh, Wat mensen zich altijd heel snel belangrijk voelen... zodra ze een hun op hebben. Maar, um, ja, nee. Ik, ik geloof dat het over het algemeen wel is... Um, um, worden, ja, ik heb nog geen verhalen gehoord dat ze na het aangevallen worden... of het zegt, ja, het zal heus gebeuren. Maar ik, um, ik heb dat nog niet echt meegegeven. Ik denk wel dat ze... Over het algemeen een beetje gezag uh, ja. uitstralen. Misschien dus, niet 100% op mij, maar wel op anderen dan. Dus er is wel wat argwaan, maar er wordt wel respectvol uh, omgegaan. Met het Ach, gezag. Ja, dat, dat is het dus. Ik weet niet of het respectvol is. Want ik bedoel, gezag kan natuurlijk ook uit, uit angst uiteindelijk voorkomen. Dus je denkt, ja, weet je, weet niet wat, er, uh, wat, wat ze uiteindelijk uh, aan welke kant ze staan. Of ze het helemaal voor zichzelf niet. Maar ze gaan dan niet. Het is ze doen in ieder geval. Dus een werk, dus we gaan er geen al oh, te gekke dingen mee doen. Maar ik trouw u niet. Marieke Koets in Australië. dankjewel uh, voor je ja. verhaal. En je mag uh, nu die uh, taart gaan bakken. Oh, ja. bedankt. Yes? <laughs> nou, ik ga mijn best doen. Goed, tot later. Ga tot ik, later, uh, naar, naar Raymond Kranenburg in uh, Amerika. nacht nogmaals. Goeienacht. Hey, Amerikanen lijken me uh, uh, nette mensen... die zich goed aan de, aan de regels houden. Is dat ook zo? Nee, ja, aan de regels houden. Ik, ik denk, de gevangenissen zitten hier vol. Dus uh, over het algemeen, uh, dus niet. Maar uh, ja, politieagenten zijn, de wetten zijn hier ook wat strenger. En je wordt ook wat makkelijker uh, in het gevangen gezet. Dus ik denk dat over, over het algemeen, misschien mensen wel gewoon zich aan de regels houden. Maar je, je hebt wel een hele hoop mensen die dat niet doen. Mm -hmm. en hoe gaan mensen om met, uh, met gezag? Als ze op straat. Uh, nou ja. Uh, nou, het is, net, het is een beetje hetzelfde als in Australië. Als wat Marike net vertelde. Um, de, de, de hulpverleners, brandweermensen, ambulances, daar is echt het grootste respect voor. Maar mm -hmm. voor de politie, er is toch altijd een beetje van, ja... het zijn een beetje patsertjes in hun uniform en dat en zijn bijna allemaal ex-soldaten, tenminste allemaal. Een hele hoop mensen die uit het leger komen, die vinden een baan bij de politie. Mm -hmm. Nou, en heb je dus wel gewoon een bepaalde... ja, ja die lui zijn wel op een of andere manier gedrilld. en... Houden zich aan de wet en vinden toch wel dat wat zij recht vinden. dat dat recht is. En dat, ja, zo zijn ze gewoon opgeleid. Ja, maar dat hoort toch ook eigenlijk een beetje bij de politie, want die moeten de regels controleren. Um, ja, ja, ja. En dat doen ze hier ook wel degelijk. Maar ja, je hebt natuurlijk ook wel menselijkheid in. Uh, de, de, ze, ze, schatten ze schatten situaties vaak niet goed in. En dan doen mensen gewoon van, nou weet je wel. Uh, met de bottenbijl er doorheen. En uh, dan lossen we dat later wel op. dat wordt gewoon heel vaak gezegd van, you, you get your day in court. Ze sturen uh, er meteen een tank op ja. af. Um, <laughs> ja, maar ze komen wel meteen uh, achter je aan, Ja, dat wel. Uh, ja. Hey, en, en wat er bij ons van de week... dus afgelopen week in VEM is gebeurd... dat uh, zo tegen die, uh, die agenten in... zou dat um, in de VS ook kunnen gebeuren? Um, niet direct, maar dat, dat gebeurt dan met um, als de politie iets, iets doet waar mensen onrecht uh, in zien. Uh, bijvoorbeeld met uh, de OJ-veroordeling. Toen uh, stond heel alleen natuurlijk op zijn kop en werden ook wel politieagenten aangevallen. En er was laatst ook iets, um, kijk hoor, in de in BART, dat is uh, de San Francisco uh, metro's, uh, wat is het, metroorganisatie. Er was een jongen die werd dood. Of wat is het... Ik weet niet wat hij, hij werd getaserd en hij is uiteindelijk overleden. En uiteindelijk, hij werd helemaal niet voor niks getaserd. Net ziet dus bij dat uh, yeah. bij Marike. Um, uh, da Toen waren er dus wel protesten. En dan staan mensen dus wel op tegen de politie. En dan vechten ze er wel tegen. Maar over het algemeen, als de politie komt, dan maakt iedereen toch wel zorgen. Zorg iedereen toch wel dat ze weg zijn. Of dat, dat ze proberen uit, uh, uit het zicht van de politie te blijven. Want dan is het niet leuk als de politie komt. Nee. Ja, die voorbeelden die jij noemt zijn dan dus van een heel andere orde dan, uh, dan wat er in Veem is gebeurd, natuurlijk. Ja, ja uh, uh, een autobrand of zo, daar gaan ja, mensen de politie niet van aanvallen. Dan uh, probeert iedereen te zeggen van ja, nee, ik was er niet bij. En uh, voor de rest uh, gebeurt er dan weinig. Ze dus. gaan niet maar ik een keer een heel café lezen scheppen. Dat gebeurt niet. Yes. Hey, Raymond Kranenburg in Amerika, dank je wel voor jouw verhalen. Ja, graag gedaan. En, uh, nou, lijkt me leuk om je snel nou weer te spreken. Um, binnenkort weer. Yes. Hé, hey, tot later, dankjewel. Okay, hoi, hoi, Ga ik naar Wolt uh, Bodewes. Die zit in uh, Brazilië Ja, goeiedag. Of zit je in Argentinië weer intussen? Nee, hè? Nee, nee, nee. nee. <laughs> uh... zeker Brasilië. <laughs> oh, oh, toch wel. Oké, okay, dus. Oh, ja, goed. <laughs> ja. Hé, hey, um, uh, hier brak met... Uh, Oud en nieuw het ene relletje naar het andere uit. En uh, dat gevecht waar ja. we het uh, net over hadden tegen de, tegen de politie en ook zelfs tegen uh, hulpverleners was dat. Z zou zoiets ja. bij, bij jullie kunnen gebeuren? Nou, ik moet zeggen dat uh, volgens mij kan het wel gebeuren, maar ik zit in een uh, redelijk bevoorrechte positie. Uh, ik woon in uh, Brazilië, de hoofdstad van Brazilië. Uh -huh. En die hebben ze allemaal wat uh, gemoedelijker. Gemoedelijke. ik heb een beetje het idee dat het gewoon een groot dorp is. Dus ik heb tot nu toe nog niks meegemaakt van uh, politie ingrijpen of wat dan ook, maar wat ik wel privé zie en zo, dat een grote steden sa van Sao Paulo en uh, Rio de Janeiro natuurlijk, waar, uh, waar veel problemen heersen, uh, ook veel meer arboorden is stoppenwijken en dat soort dingen allemaal. Waar af en toe uh, een ook vanwege het WK uh, gezuiverd wordt, van allerlei uh, gespuis. Oh ja, ja. uh, yeah. Daar gaat er wel, uh, dat gaat er dan wel hard van toe en dan wordt er echt uh, flink ingegrepen en daar komen ook wel, uh, nou ja, dat, dat uh, zeker wat games en zo zich tegen de politie keren. Nou, over het algemeen, ik heb een beetje het idee dat uh, Brazilianen heel erg uh, redactie aan het staan. Ze gaan ook uh, redelijk uh, vriendelijk aan elkaar om. Het is echt een uh, heel ja, persoonlijk en eigenlijk wel een beetje, ja, een beetje een gezellig volk. Dus ik heb het idee dat het eigenlijk ook niet zo, uh, uh, over het algemeen niet zo nodig is om gezag te laten gelden. Hm. Behalve dan even die uitzonderingen in, in plekken waar dus wel zo'n uh, problemen zijn. Ja, ja. Hoe, vallen er dan, want die voorbeelden die jij beschrijft, zijn er slachtoffers en zo bij gevallen ook? Nou ja, daar vallen inderdaad wel uh, wat slachtoffers bij. In uh, ieder ook gewonnen bij uh, politieagenten en zo. Uh, maar ja, zeker uh, slachtoffers bij uh, degenen die zich juist tegen, het, uh, tegen politieagenten uh, keren. Mm -hmm. uh, maar ja, op het algemeen het is het ook zo dat, uh, dat politieagenten... Uh, die hebben nogal de naam, en het is niet alleen Brazilië, maar dan ook altijd in Amerikaanse landen dat ze vrij corrupt zijn. Uh, dus ja, mensen hebben over het algemeen uh, niet zo heel erg veel... Uh, ...veel ontzag voor korte uh, voor politieagenten. Dus ik denk nee. meer van, uh, die koop ik wel even om. Of uh, in de scherm, wat uh, toen onder de tafel. En dan, uh, en dan was iedereen zijn handen. Ja, gebeurt dat veel? Even uh, onder de tafel, even omkopen? Ja, er wordt wel wat omgekocht, ja. En het is zo, ik kan me ook voorstellen dat uh, politieagenten daar uh, vatbaar voor zijn. Want uh, de salarissen die zijn verdiend, ik weet niet precies hoeveel ze verdienen. Maar ik weet wel wat het niet veel is. Uh, ja, dat loopt natuurlijk wel een beetje uit voor politieagenten om ook wat uh, extra bij te klussen om wat uh, ja. steken in de akademen, of wat uh, boetes, uh, komt dan uh, te innen. Ja, maar ik vind ja. niet, dat lokt het niet echt uit toch? Ik bedoel, uh... Nee, dat lokt het, niet, het lo lokt niet uit, maar het is wel zo dat uh, uh, ja, mensen op dat moment het, het gezag, kijk als je gezag wil uitoefenen, moet je ook gezag wel ook uh, verdienen. Mm -hmm. En uh, als mensen van jou de indruk hebben van ja, dit is maar een politieagentje, dan kun je natuurlijk ook geen gezag uitoefenen. Nee, wat kunnen ze doen om uh, meer, ge meer uh, gezag uit te stralen? Behalve minder corrupt oh. zijn. Uh, ik, ik zou het uh, meer salaris geven in ieder geval. En uh, nou ja, uh, ja, dat weet ik niet zo goed. Ik weet wel, uh, politieagenten zijn niet vrij groot, dus dat is toch wel een voordeel is wel, uh, wel We hadden trouwens het oud en nieuw op een feest in het, uh, in het centrum van Brazilia. Een grote uh, openbaar feest waar uh, ja, twee, uh, twee meisjes elkaar echt in de haren vlogen. Het ging enorm hard toe En op een gegeven moment de politie kwamen er wel bij. En toen was iedereen wel meteen uh, even van, oh ja, we oh ja, moeten even rustig waren. Want de politie komt eraan. Goed. Dat is toch wel een beetje uh, respect, uh, ontzag, uh, schrik daarvan. Toch wel, ja. Ja, ja, ja. Goed, ik uh, we moet het programma gaan afronden. Uh, World Bode in uh, Brazilië. Um, Dank je wel voor je uh, verhaal en uh, ik spreek je hopelijk later weer. Ja, tot de kort. Yes. Goeiedag. Dank je wel. Naast mij uh, aangeschoven is uh, Frank van der Lende. Goeiedag. Zo Zometeen de nachtbrakers. Yes. En wat. Uh, Wil je er iets over weten? Ja, wat, uh, wat, ga, wat ga je doen? Uh, ja, ik ga het over nieuwe dingen hebben. Nieuw jaar, nieuwe dingen? Ja, nee, maar dat is eigenlijk niet... Dat is, oh, niets, niets, uh, ja, niet. Erin. Nou ja, dat is toevallig dat deze week ook nog oud en nieuws is geweest. Maar er zijn zoveel nieuwe dingen gebeurd deze week. In, jou, uh, in, mijn perso eigen in jouw persoonlijke leven? Ja, ja, dus daar wil ik het graag over hebben. Natuurlijk ook over de nieuwe radioprogrammering bijvoorbeeld op Radio 1. Oh, ja, dus er zijn ja, ook ja, heel ja, veel oh, ja. nieuwe programma's. En uh, ik ben heel erg benieuwd naar uh, ja, de... De dingen die de luisteraars nieuw hebben meegemaakt deze week. En dus natuurlijk ook wel een beetje met de knippen naar het nieuwe jaar. Dan kan dat nu al... Ja, je kan gerust bellen hoor. Er staat altijd open. 0800 1121 0800 1121. Heb jij nog nieuwe dingen meegemaakt deze week? Eigenlijk nog heel weinig. Nee. Geen nieuw t-shirt gekocht? Of nieuw kapsel? Ik heb nog drie seconden. Oh, ik ga het je zo meteen laten weten. De wereld van BNN. BNN.